Met de opbrengst daarvan zouden toekomstige financiële problemen van banken betaald kunnen worden. Volgens Brown is het een absolute noodzaak dat zo'n voorstel wordt overgenomen door alle landen. Brown kondigde aan dat het Internationaal Monetair Fonds gaat bekijken of zo'n belasting voor financiële transacties haalbaar is. In april komt het IMF met de resultaten van dat onderzoek. De Duitse bondskanselier Merkel liet eerder al weet iets te voelen voor een tax voor banken. In Nederland is de SP voor invoering van het plan, maar het kabinet ziet er tot nu toe niets in. De Amsterdamse taxicentrale TCA stapt naar de rechter om chauffeurs aan te pakken die met een vals TCA-daklicht rondrijden. Volgens de taxicentrale zijn dat er in Amsterdam zo'n 200. TCA heeft begin dit jaar nieuwe daklichten op zijn auto geplaatst. De afgelopen maanden zijn de oude lichtbakken op de Zwarte Markt terechtgekomen. En veel daarvan zijn gekocht door chauffeurs die niet zijn aangesloten bij de TCA. Tegen negen van die rijders heeft de centrale nu een rechtszaak aangespannen. Nederlandse kinderen die in België naar school gaan... worden vanaf volgend schooljaar strenger gecontroleerd op spijbelen. Staatssecretaris van Bijsterveld heeft met de Vlaamse overheid afspraken gemaakt... waardoor hardnekkige spijbelaars via internet worden gemeld... bij de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de leerling. Er zijn bijna 10.000 Nederlandse leerlingen die in België op school zitten. Het ministerie van Financiën gaat een eind maken aan onduidelijkheid over spaarhypotheken die langer dan 30 jaar lopen. Het AD schreef dat veel huiseigenaren na 2030 een financiële strop boven het hoofd hangt... ...als door tussentijds oversluiten of aanpassen de looptijd langer is dan 30 jaar. De hypotheekrenteaftrek vervalt dan. Financiën zegt dat er van een strop geen sprake zal zijn. Het weer, half tot zwaar bewolkt en enkele buien met kans op onweer. Het is een graad of negen. Morgen droog, af en toe zon en iets kouder. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Yeah, yeah. Na vier uur, welkom bij de derde laatste uur van Soft op zaterdag. Met Level 42 zo aan het begin van de derde uur en Hot Hotter. Nou ja, Hotter is het vandaag niet echt buiten, maar het was wel regenachtig. En het frappante is Albert-Jan, ja. het, het is tot vier uur is het regenachtig geweest. 4 uur in één keer droog. Ja, voorbij. Ze zijn Race voorbij. Ze zijn gefinieerd. Dus, uh, <laughs> stop met de regen. Dus, uh, stop met de regen. CFM Race Radio. Pit Report. We hebben wel een spannende wed race gehad op het Park Zandvoort. De dus Zandvoort 500. Daarover Willem van deze Wat ze zijn gefinisht. Willem. Ja, dat komt helemaal. En uh, zoals je net al uh, meldde, de finishvlag uh, die werd verklaard. En er uh, was voor. Uh, pluvius, Hij die geloof ik. Ook het zijn om te stoppen met regenen. Ja. Jongen, jongen. Het was wel frappant en uh, leuk, toch een reis uh, ja, toch nog spannend uh, tot op het eind. Het was bij uh, equipe Sebastian en al uh, Ronald van der Laag, die uiteindelijk gewonnen hebben. Maar uh, zeg maar drie kwartier voortijd uh, hadden ze nog een voorsprong uh, van een... Uh Twee en half ronde. Toen was het... Uh, ja, Sebastian Bleekman het stuur overgaf van uh, Ronald van der Laar. Ook geen uh, langzame jongen. Die uh, had ook aardig als zorgen. Maar in de auto die inmiddels aan de tweede plaats was opgerust. Hij het hard. En, uh, die 8-star. Ja, die gaf het over aan uh, Nicky uh, Pastorelli. Uh, en die Pastorelli had zoiets van... Uh, ja, twee rondjes af te komen. We hebben nog drie kwartier. Ik ga ervoor. En die rijden uh, constant uh, sneller rond. Die uh, rij af en toe rondjes. Die 11e sneller wordt er is, ja. En die kwam uh, dichter en dichterbij. Hij kwam echter uh, niet dichtbij uh, genoeg. Uh, eindigde wel op de tweede plaats: de uh, David Hart, uh, Nicky Pastorelli met de PH. Uh, achter de eekief uh, Sebastian Legemal, uh, Ronald van der Laar. Nee, Derde was het uh, Euro meegaan uh, met Hubert uh, Post en uh, Wilde van Becker. En dan gaan we nog even kijken. Uh, ja, op de zesde, ja, nee, achtste, nee op de zesde plaats wordt het uh, eekief uh, Tom Coronel met. Uh, Mark Koster en Paulien Zwart, uh, winnaars in uh, divisie 3 en 6 uh, overal, 7 overal, uh, toch nog heel uh, sterk. Ik heb maar Marijn van houdt met een optreden met de Reddick De tweede expeditie, als het goed is, dat is nog een beetje afhankelijk van een beslissing van de wedstrijdleiding. Maar daarin de winnaars, de laatste Prenter. Nou, dat zijn de winterkampioenen van het afgelopen jaar. Dus ja, halen ze weer volgende punten. Dan ja, beginnen ze dit winterkampioen uitermate. Dus dat is leuk voor haar natuurlijk, dat is Lisette Braams, derde in de vierde divisie, die dat samen met Duncan Heisman. En ja, voor haar is het wel zo prettig na de afsluiting in de finale race, op een hele vervelende meer kennis gemaakt met het Koninklijk Huis. En nu dan in het eerste optreden daarna het podium te mogen bestrijven. Ja, dat is leuk voor haar, dat is een mooie comeback. Ja, zeker weten. Ja, met al ja, een race over vier uur, maar toch... Uh, ja, we gaan het snel voorbij gedaan. Omdat er uh, van alles en nog wat op de baan en ook naast de baan gebeurde. En dan heb ik het naast de baan, onder andere met de pitstops natuurlijk. Ja. Pitstops, we hebben professionele coureurs hier aan de start, Maar er zijn ook mensen, ja, die meer publiek uh, zijn. En uh, zoals een van onder andere dat er iemand tegen En ik vergeet de race uh, aan het <laughs> Ja, ja. Alles is mogelijk op zo'n dag. Die, die stond er na 50 meter en die zweefde hem al. Ja, ook, ook dat gebeurt. Stress, pure stress. En dat is het mooie aan de DNA-tevenementen. Ja. Oké, okay, ze zijn binnen. Nou, jij hebt het droog nu? Ja, ik heb het nu dood. Oké, okay. nou wordt er weer tijd om uh, weer een beetje nat te worden, denk ik, zo dadelijk. Het wordt naar dorp fietsen zo. Heel verstandig. We spreken elkaar straks. En uh, Willem, hartstikke bedankt voor deze update van de, de Zandvoort 500. Dankjewel Willem voor deze vooraf het Circuit Park Zandvoort. Hier is Coplay Lovers in Japan. Bij C.V.M. Zandvoort hoorde je de single van uh, Lenny Griffiths Ja, Lenny Kravitz in uh, Thinking of You. We zijn bijna aan het einde van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Overbos. Dus snel over naar Joop van es. Ja, waar het toch inderdaad op 90 staat, maar er zullen nog we een paar minuten bijgetrokken worden. Ten eerste vanwege de wissel van de keeper van Overbos. die waren nog wat blessures. Maar uh, ik heb nog veel grote In De Zandvoort staat met 2-3 achter. Uh, nee, hè. Twee knijpers van fout in de verdediging zorgen ervoor dat de Overbos nu gewoon met een 2-3 voorschoen bijna naar huis gaat. Want het zal niet zo heel erg lang meer duren. De Sander heeft in nog een kans. Alle Sandwarts staat in het 60 meter gebied bij Overbos van de vrije stuk. Maar hij raakt alleen maar uh, iemand van Overbos Ik weet het, kon je zien wie De politie de bal nam. Ik vind hij op de weg. Dat was gewoon een lage, lage bal. En dan gaan we er heel snel uit het de van uh, Overbos. Ziet Aarens, kan die erbij komen? Ja, we hebben dat hem de over de uh, zijlijn, ter hoogte van de middenlijn, overbos mag gaan gooien. Zo moet gewoon die bal zien te pakken te krijgen en dan snel uit zal hopen. Misschien nog iets van de jaas en dan gaat hij weer uh, over de zijlijn. Voor Overbos, nog steeds. Ziet Aarens, een gelegen bal over de zijlijn. En uh, een van de betere spelers van de stel nummer 2 van uh, Overbos, die uh, mocht de bal weer naar binnen brengen. Pingel, pingel, pingel. En daar gaat iemand over de knie. De schaarsachter, ja hij fluit ervoor op de hoek van het 16 meter gebied. Krijgt overbos een uh, vrije schop. Ja, en uh, met dat veld, met die gladdigheid, moeten we altijd afwachten wat er gaat gebeuren. Iedereen, uh, ook met een beetje naar achteren van de schaarsachter. Ja, dat is 10 centimeter en dan heeft hij het dan genoeg mee. Alles van Zandvoort is nu op de eigen helft we moeten die bal te pakken, te krijgen. er komt een voorzet, een, een goede voorzet van die, vanuit die vrije stop. En daar gaat iemand, dat, dat schiet er heel erg weinig. Die bal ging rakelings over het doel van, uh, van Boydeset en het blijft nog binnen. Hij gaat toch een blauwder, hij zit er voor langs te gaan. Oké, okay. Zoffer is nu alweer de bal kwijt. Die bal op de spits, de ene samen spits van Overbos die er staat, kan, ja die kan er ook bij komen. En het is gelukkig Boy de zet. Die daar eh, die bal kan grijpen, wordt de overtreding opgemaakt en dan gaat hij meteen uitnemen, die bal. Want het is gewoon, die bal moet naar voren toe. Bas Lemmers. Aan de rechterkant van het veld. Kom Bas, schoot die bal naar voren en zie je gaat die pingelen, het dus is niet tijd. Daar gaat hij weer. Het, het is ongelooflijk, Hij denkt wel. Hij heeft hem nog steeds in die bal. En echt schoot die kaal Die laat die bal van zijn voeten springen en die bal gaat weer de andere kant op door een overbosvoet. Tjert Arisen, komt die bal. Dat is duur, ja, staat zat er wel in, duurde in de zin, tegenstander in de rug bij die kop nu wel. Uh, Alvenbos, uh -oh die heeft de vrije stop opnieuw op de helft van Zandvoort de hoogte van de 16 meter gebied. Dan is hij al genomen. En dat is nummer 2. Dat is een hele goede voetballer, die, jongen. die kan het. Absoluut. En die gaat de bal voorgeven. hij schiet in één keer. En daarom wordt het en gefloten. En gesloten uit het spel. Dat speelt heel erg weinig. Bodefest met, met een, met een van achter die bal aan. Van nogmaals, Sanford heeft niet veel tijd meer... om hier eventueel nog een spel uit het vuur te slepen. Uh, gezien het beeld van de wedstrijd, daar is de hele te sterker. Maar overbos is er toch overheen gekomen. En Sanford zou dus, oh, een slechte bal weer van Boyle Fet. Ja, er wordt gevraagd en gevraagd op het de spel. De scheidsrechter die wimpelt het weg. Er komt weer een bal, weer een voorzet nee Ook weer heel ver naast. Boyle weer rennend naar die bal toe. Alles van Sanford staat er bijna voorin op twee, drie man na. De rest is allemaal aan de voorkant te vinden. En die bal moet er dan wel komen. Boyle heeft dat probleem met uitschieten. Dat weten we, maar hij laat dan niet echt iemand anders doen. Maar goed, hij doet het weer opnieuw. En weer slecht, want hij glijdt weg. Om die verder zelfs naar zijn eigen verdedigers. Dus die moeten dan nog heel hard werken, ook om die banden te kunnen redden. En dat is uh, Bas Kales die dat doet. Bas Kales, staat helemaal alleen. Hij want iedereen staat voor. Ziet daar. er De band kijkt. En weer de slechte kaars. En weer die nummer 2 van Overbos. En weer een voorzet. En zit hij erbij. Hij kan er net wegpikken voordat uh, de spits van Overbos gevaarlijk wordt. En nog eens die bal die zegt, ja, nu dan, remt daar rond mee, de vrije schot mee, werd in terecht. Neem hem dan maar, ga niet op voor een zitten kijken, Geef die bal en een rotschot naar voren toe, misschien komt hij ergens terecht. Inderdaad, was Lemmers, stopt hem door, maar in de voeten van de spelen. En die kunnen weer die bal gaan ruimen, tegen... Dat is hooggevaarlijk, Huisberg die kan ik kan breed leggen. Oh, oh, heilig, hij heeft eigenlijk niet goed wel heel erg weinig. Die ging 10 centimeter over de lat heen. Zo'n uh, corner voor Zandvoort, die wordt absoluut nog genomen. Uh, Berg gaat het doen, uiteraard, vanaf de rechterkant van het veld. En alles in Zandvoort gaat mee naar voren. Ook Bodenfet is nu in het schotstopgebied van Overbos te vinden. Alleen staat, uh, op de helft staat uh, Braskalers voor het eventueel. Weer een hele slechte corner van de Bercht. Uh, Dit is het eindsignaal, ja, zover laat nu absoluut drie punten liggen. Oh, oh, oh. Dat is niet nodig geweest. Uh, ja, uh, kijk, dat heb ik aan de eerste helft al eer zelf gezegd. Als het gewoon 3-4-0 staat met de rust, dan was er niks aan de hand Het Dat is ook heel normaal geweest. Ja, de ballen gingen er niet in van de zijde. Overbos heeft het beter, een paar kansen gehad en Overbos wint hier in de tweede. Slechte berichten, Joop. Wederom een uh, verlies voor uh, SV Sanford. ja wat, wat verwacht je nou dat uh, Piet Keur uh, gaat doen dan uh, voor de komende wedstrijden? Want er moet gewoon wat gebeuren natuurlijk. Ja, nou dat heeft hij dus in principe al gedaan. Ja, ja, maar, ja en, maar ja, het dat werkt niet. Dat is niet, niet. slecht gedaan, hè. Maar moet er moet een andere stits in komen, denk ik. Ja, en dan... Uh, die bomen moeten gewoon in en dat gebeurt niet. Dat laat ze liggen. En dat kost uh, je gewoon de kop. Nou uh, Joop, uh, we gaan uh, je verdriet ja. een uh, klein beetje goedmaken met de gauw oude die we gaan draaien. Oké, okay, maar ik draai je er toch wel weer niet. <laughs> wel, welke, welke gaan we draaien albert -Jank? Wij gaan uh, terug in de tijd. We gaan naar Michel Poornareff met Love Me, Please Love Me. Dankjewel Joop, fijn weekend. Graag gedaan. Uh, dat was Joop van inderdaad wederom een verlies voor SV Zofort. Ja, dit is, uh, het was een zes-punten-wedstrijd eigenlijk. Ja. En uh, nu komen ze we toch wel erg ver achterop. En uh, nou, dus is de derde, derde verliespartij op rij. Dus, uh... Laten we er maar gewoon over ophouden en luisteren naar de muziek. Doen we. silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis, pourtant je veux jouer ma chance, même si, même si je devais She Muziek uit de jaren 80 hoor je veelvuldig last komen bij Zandfort op zaterdag. Zo ditmaal de single van ABC en Bien voor Zandvoort en de regio. Nou, we zijn uiteraard heel erg benieuwd wat we morgen allemaal in Zandvoort kunnen gaan doen, Albertjan. Ja, natuurlijk. Nou, we hadden natuurlijk al gesproken met Erik Timmermans voor Jazz op de Krocht. Dat begint dan uh, om. Er wordt verzocht om op tijd aanwezig te zijn. Vanaf 2 uur is de zaal open, half drie. ...kunnen ze dan mooi beginnen. Uh, daarna, als je daar geweest bent... ...kan je natuurlijk nog doorgaan naar Café Alex... ...want daar speelt vanaf uh, 5 uur... Uh, ...Spoor 5, onder leiding van onze... ...eindige echte Adam-spoor. Adam Adam-spoor. En dat begint... ...om uh, 5 uur. En daar tegenover... Uh, ...hebben we hier het Wapen van Zandvoort, want die heeft vanaf... ...3 uur uh, sfeer zoals het... ...vroeger was, onder dat motto... Uh, een Amsterdamse middag, dus uh, heerlijke met de Amsterdamse meezingers, denk ik. Gezellig, dat is vanaf drie uur. Uh, ook nog even vermeldenswaardig is de, de laatste ecumenische dienst, is er ook. Ze hebben dit jaar uh, drie, twee gehouden, dit is de derde. Uh, en het gaat onder het motto: horen, zien en zwijgen. En dat is allemaal vanaf half elf in de Agatha Kerk. En, uh, thema zwijgen, ofwel stilte. Half elf morgenochtend Agatha Kerk, de laatste ecumenische dienst van het jaar. Uh, Daar ga ik gelijk even door, want al die activiteiten die we de live verslag, verslag van hebben gedaan. Circus, uh, het filmprogramma voor volgende week. En, uh, ja, het ja zal... Jij bent van de week naar het circus geweest, hè? Ik ben geweest. Ja, en... naar de bioscoop. Eindelijk maar toch. Want ik dacht, uh, die Glenn Miller matiné. Nee, ik denk ik. Uh, want iedereen zei van, nou je moet er een keer heen gaan. Nou, een volle bak, hè gewoon. Het was, nou, zo goed als uitverkocht. En uh, het was perfect verzorgd. En het gaat, geloof ik, in samenwerking met Pluspunt. Dus het was een heerlijke klassieke film: de Glenn Miller Story. Uh, de oudere luisteraars hoef ik daar niks van te zeggen. Maar goed, oude nummers kwamen voorbij als een String of Pearls, In the Mood, Check and Neck a En ga zo maar door. Maar het was helemaal goed gevuld. We kregen van tevoren een lekker kopje koffie met een uh, cakeje. En in de, in de pauze, ik ben in de rust, wat ik bijna zeggen. In, in de En in de pauze kregen we ook nog weer een lekker kopje koffie of kopje thee. Perfect verzorgd. En uh, absoluut een aanrader. Maar goed, volgende week dus Sinterklaas. Ja, de amazing movie. Uh, verder hebben we nog Up. dus is, is die animatiefilm over, dat, uh, over die padvinder die met die opa de lucht ingaat. My Sisters Keeper. Uh, Millennium. Mannen die vrouwen haten. En in filmclub uh, Simon van Kolm op woensdagavond om half acht. The Private Lives of Pipa Lee. Alles natuurlijk terug te kijken en na te lezen. In de Zandvoortse Courant En anders op www.circuszandvoort.nl Kortom, weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Ga ervan genieten. Ga lekker een bioscoopje pakken. En ga lekker genieten van de jazzmuziek. Bijvoorbeeld Adam Spoor bij Café Alex. op het middag in de krocht. En, en met, uh, genieten van Erik Tillemans. Ja, en uiteraard ook bij het Wapen van Zandvoort van de Amsterdamse I meezingers. Ah, super. Cambler, heb je hier een paradijs in Zalvoorts? Echt waar. <laughs> je kan overal terecht, hè? En Casino Royale, Play-in, Holland Casino, Zalvoorts. Op de boulevard natuurlijk, hè? Ja. Niet te vergeten. Uiteraard. Dus, nou, uh, gambleren, kan, kan je voldoen hier. <laughs> ja, nou kan je gambleen, ja, in de, in de sure, kan je ook gamblen, hè? He. Ja, ook nog. In de Kerkstraat kan je gamblen. Je kan maar vrouw. blijven gamblen. Jo, de, de single van Madonna overigens. Oké, okay, was dit Madonna? Madonna. Een oude of was het een nieuwe? Nee, een oude. Wat een minder bekend plaatje van hem. Ah, okay. Leuk om een keer te draaien. Goed. Uh, luisteraars, waar ik u graag even op wil attenderen is uh, uit, uh, uh, op 6 november organiseert het genootschap Oud-Zandvoort uh, in de krocht voor haar leden de presentatie Edo van Tetterode. 6 november? 6 november. Mm -hmm. is al en, geweest. hoeveel is het nu? <laughs> ja. Dus dit was gisteravond. Oké. Okay. Okay. Nou, helemaal goed. Hoe krijg ik die er nou weer voor dan? Ik Geen idee. En dan krijg ik op de, we zoveel dingen tussendoor, dus dan, dan, dan schiet het allemaal weer bij in. Maar goed, dat kan gebeuren. Gaan we verder. Ja, uh, trouwens wat ik me wel uh, in de krant las is dat Klaas Koper volgend jaar... Uh, uh, gaat rentenieren. Ja, we zoeken een nieuwe dorpsomroeper. We zoeken een nieuwe dorpsomroeper. En uh, nou ja, ik denk dat kandidaten zich uh, kunnen melden bij uh, onze huidige dorpsomroeper. Want uh, ja, het is natuurlijk een unieke verschijning in het dorp. Dan was ik uh, gisteren in de studio, zat onze collega Jaap Kerkman hier. Nou, die kan ook, het niet te geloven. Echt waar, hij liet even een stukje horen. Nou... We hebben hem gevonden, denk ik. Ja. Nou, ja, maar, dat, maar goed, hij, hij, voorlopig is Klaassen nog steeds. Uiteraard. En Medio volgend jaar zien we wel weer verder. Uh, even voor de motorliefhebbers. Uh, ik heb de, even kijken, waar heb ik die? Uh, de, de kwalificatie voor de laatste race in Valencia, die morgen om twee uur van start gaat. Uh, de kwalificatie is bekend. Uh, ja, de wereldkampioen is natuurlijk al bekend, dat is Rossi. Die start uh, vanaf de vierde plaats op drie, zijn uh, teammaat Lorenzo. Op de tweede plaats Pedroza en op de eerste plaats Casey Stoner. Morgen vanaf twee uur live op RTL GP. Nog even over uh, autosport. Uh, A1. Hoe gaat het daarmee? Want we horen allerlei uh, races die uh, afgelast worden. Ja, uh, de... Klopt. Eerst was de eerste wedstrijd alleen uh, van de kalender geschrapt, maar inmiddels ook de tweede en de derde. En dat heeft natuurlijk alles te maken met geld. Gaat dat nog wel goed komen? Ik uh, maak mij ernstig zorgen. Ik bedoel, iedereen. Uh, je merkt het overal. Toyota stopt bij Formule 1. Ook uh, al een puur financieel uh, verhaal. En uh, dus nee, mensen kijken beter in de, wat ze in de portemonnee hebben, en wat er niet meer uit kan, dat kan niet meer. Om het al een goed besluit van het uh, circuitpark Zandvoort om er niet meer uh, in te stappen in dat uh, a1 gebeuren. Nee, dat hebben ze één keer gedaan en daar hebben ze gelijk <lacht> hun lesje geleerd. Dus de jaar erop mochten ze gelijk naar Assen. <lacht> ja, gaan we naar Assen. Waar <lacht> ik de luisteraars wel even op wil attenderen, hij staat nooit groots aangekondigd, maar uh, morgen is uh, op het circuit de zogenaamde Schoonmoederdag. Schoonmoederdag. En dan ga je natuurlijk erbij denken van met mijn schoonmoeder gezellig naar het circuit. Nee. De, de opzet daarvan is, is dat alle coureurs uh, en, en, en veel uh, merken vertegenwoordigd zijn. En uh, dat u dus van heel dichtbij uh, kan laten zien. Het is eigenlijk een feestje onderling voor de coureurs en, en voor de fans. En voor, de, voor uh, andere autoliefhebbers. Je kan zo door de pitstraat inlopen. Uh, je kan uh, kijken. Je kan coureurs uh, vragen over het een en het ander. Handtekeningen vragen. Sommige mensen hebben het geluk dat ze een rondje mee mogen. Oké. Okay. Dat heb ik uh, voor... Twee jaar geleden gedaan samen met Willem. Mochten we in de, door, door Mickey's gesponsorde auto uh, mee rijden. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Dus ik zou zeggen, uh, autoliefhebbers, uh, ga uh, morgen gewoon even kijken uh, op het circuit. Alles is toegankelijk, laagdrempelig en volgens mij is de toegang zelfs gratis. En neem gezellig je schoonmoeder mee. Misschien wat voor Roy van Buringen. Je weet het maar nooit. Hier is uh, Phil Collins en de Easy Lover.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 ja, vind ik ook. Wat vind ik? Wij, het helemaal mee eens. Wat je net vertelde. Ja, okay. ja, nee, helemaal goed. Doe je goed. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. We hebben nog twee platen te gaan. Maar ja. misschien ook nog wat nieuwtjes. Heb je nog wat wat papier staan wat je kwijt wil? Ja. Of... Nou ja, ik ben natuurlijk Even aan, aan heel veel dingen die niet toegekomen. Nee, dat weet ik. Dat uh, begrijp maar ik. Alles is natuurlijk. Uh, de belangrijkste dingen zijn terug te lezen in de Zandvoortse courant. En uh, ja, dat waar heel overzichtelijk trouwens de begroting uh, staat uh, vermeld van de gemeente. Wat ze willen doen. Uh, uh, dat kan je, je eruit nemen. Kan je heel overzichtelijk kijken wat ze doen op kunst, cultuur, sport. Op wat voor gebied. Ik vind dat de ouderen een beetje bekaait eraf komen. Maar dat kan aan mij liggen of ik het niet goed gelezen heb. Ja, van buitenlands. Nog even een buitenlands voetbalberichtje. Vanmiddag uh, uh, Louis van Gaal. Uh, die moet vandaag uh, tegen Schalke 04 voetballen. En dat is dan met uh, Bayern München. En uh, ik voorzie dat als hij het niet inslaagt deze wedstrijd te winnen, dat ook daar consequenties aan verbonden zullen worden. En hij was van de week nog zo enthousiast op tv, dat hij zo'n zo naar zijn zin had ja, daar in zo'n mooie is, club. Het is al zo erg, dat zijn, <laughs> zijn, zijn, zijn uh, nabeschouwingen van na de voetbalwedstrijd niet meer live worden uitgezonden, omdat daar gewoon censuur op gepleegd gaat worden. Dus oh. die Duitsers die pakken dat Grundlich aan, om te zeggen. Mm, Oké, okay, nou. Nou ja, Willem-Alexander ja. natuurlijk met zijn granaal, ja, Dat de, de was de natuurlijk. ganaal. Ja, de kanaal was ook leuk. Die uh... moest naar de kloten gaan <laughs> of zo, hè? Zoiets was ze toch. Nou, vrij vertaald, laten van een kanaal geen walvis maken. Oké. Okay. Dat is netjes uh, gepubliceerd. Ja, helemaal goed. En volgende week vrijdag natuurlijk, vrijdag de dertiende. De. Vrijdag, vrijdag de dertiende, de oh jee. Dat oh, was helemaal oh, uh, spannend. En, maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor elk land. Er zijn andere landen die andere dagen als rampspoed hebben. Maar voor Nederland, ik zou uh, mensen die daar gevoelig voor zijn, vrijdag de 13e maar een vrije dag nemen. Oké, okay, nou helemaal goed. Ja, uh... Vrijdag moet ik werken, dankjewel. Nou, we gaan de plaat draaien. Oké, okay. nog maar heel eventjes Albert Jan. Okay, en Spendabella doei. is er eentje van Zidus Koot. These are my salad days, baby, you turn away, just another play for today, oh, but I'm Een geweldig feestje. Jazeker. Tussen twee en vijf op zaterdag volgende week zijn we er uiteraard weer. Ja. Denk... En zo, zo meteen Roy Air hè. het gaat weer gebeuren. Hij is er weer. Roy is er weer. Dus <laughs> we zometeen blijf luisteren luisteraars. Want uh, de programma's van ZFM zijn het beluisteren meer dan de moeite waard. Ja, oh, op, hartstikke bedankt. Dat dacht ik ook. Jij ja, ook bedankt Albert-Jan. En uh, tot volgende week. Een heel fijn weekend volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. En veel so plezier met Roy Air.